Popzanger en componist Hans Vermeulen is op 70-jarige leeftijd overleden. Vermeulen was de leider van de band Sandy Coast en later van Rainbow Train. Als producer stond hij aan de wieg van de successen van onder meer Margriet Eshuis en Anita Meijer. Hans Vermeulen overleed in Thailand, waar hij al een tijd woonde. De Vlaamse publieke omroep VRT heeft de samenwerking met tv-presentator Bart de Pauw stopgezet. De directie nam het besluit op basis van anonieme meldingen over zijn gedrag. Het zou niet gaan om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met flirterige toon en hinderlijk vol gedrag. De Pauw presenteert een populaire tv-quiz bij de Zuiderburen, die wordt per direct van tv gehaald. In een appartementencomplex in Venlo is een explosie geweest. Daarbij is de achtergevel beschadigd geraakt. Negen woningen zijn tijdelijk ontruimd geweest. De oorzaak wordt nog onderzocht. De bewoner is aangehouden. De internationale wielerunie onderzoekt of Fabian Cancelara een motortje in zijn fiets had. Na beschuldigingen van de Amerikaanse oud-prof Phil Gaiman. Die schrijft in een boek dat Cancellara in 2010 tijdens de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een motortje had. Er gaan al jaren geruchten dat Cancellara schoemelde. Hij heeft het zelf altijd ontkend. Het weer dan nog, het is bewolkt met hier en daar wat regen. Ook morgenochtend is het regenachtig. In de middag klaart het op, het wordt 10 tot 12 graden.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 So Times we don't know nothing to say That's Dames, hoor ik net in het nieuws dat Hans van Meulen is overleden. En uh, ja, dan uh, moet ik toch even iets uh, doen. Uh, dit heb ik in het uh, grijze verleden bij ook een andere radiostation uh, gedaan. Ergens in Hemstede. Dat, uh, dat omroepje is al inmiddels uh, teerzielen En uh, daar mocht ik af en toe een programma overnemen... wat uh, ook al hier een tijdje bij ons uh, draait. Dat is Matchbox. Op uh, donderdagmiddag tussen 2 en 4 hier bij CFM Zandvoort uh, te beluisteren. En uh, dat wordt gedaan door uh, collega Core Koerst. Uh, het leuke is uh, dat uh, eigenlijk, uh, dat is een echte naam... maar Bart van der Meer, dat is een, uh, een radionaam... Uh, die, uh, die heeft uh, patent op dit soort uh, nummers. Uh, en dus dacht ik, ja, je moet op een gegeven moment toch eventjes uh, stilstaan... bij een van de grote um, uit de Nederlandse popgeschiedenis. Want dat is het uh, zeker. En er zit ook zo'n lekker loopje in dat nummer van de Sandy Coast... waar we mee begonnen. True Love, That's a Wonder past ook wel eigenlijk een beetje in het straatje... om een beetje ook de geschiedenis in dit programma ook een beetje te benoemen. Want ja, het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Zeker als je bedenkt dat deze man, die, die nu muziek maakt... ook de muziek uit de jaren tachtig daarin heeft verwerkt. Vorige week heeft hij min of meer nog gezegd van... ja, het, het audiomateriaal, dat mag je wel even uitzenden... maar het videoclipje, daar moet ik nog eventjes iets mee doen. En dat is uh, de man achter Stage Republic, Corian de Raaf en Bart Jansen. Want dat is uh, ook nog een, uh, een man op de achtergrond die bij Stage Republic het een en ander doet. En dit is het eindresultaat uh, geworden. Ik zou zeggen, luister hier is het nieuwe werk van hem en Bart natuurlijk Wailing Walls uh, van Stage Republic. solid wall that bruises me Give me back my empathy Mirror Jo Marches Breaks My Heart. Uh, dat is het laatste verschenen single van haar uh, en haar band, moet ik erbij zeggen. En ik, de onhandige gek in augustus, uh, stond een beetje raar te hangen rondom het podium bij de Vondelpark. Ik heb het uh, een beetje verteld aan de jongens van Stilweef, die ook met Jo uh, Marches te maken hebben gehad. Dat was uh, ergens vorig jaar toen uh, de jongens van Stilweef uh, weer het nodige presenteerden. En toen stond Jo uh, Marches in een support act in de Sugar Factory. En uh, dat, dat ging een beetje... Ja, ik wilde eigenlijk een beetje uh, een, een, een goed gesprek voeren. Maar dat, was, dat deed ik eigenlijk zo onhandig... dat uh, Johanneke Kranendonk een beetje in de gaten had van... wat moet die gozer nou eigenlijk? Ja, uh, sorry Johanneke, maar zo uh, houterig en idioot... Uh, kan ik dan een beetje overkomen. Dus dat is een beetje het uh, verhaal erachter. En nu zeg ik het uh, gewoon in een monoloog... terwijl Marcus van Damme ergens een beetje wat uh, aan het uh, uit... Uh, aan het werk is. Uh, maar goed, uh, dat, uh, dat hoort nou eenmaal... een beetje bij mijn karakter. Ik heb af en toe een beetje... een voorkomen dat... Uh, ja, verlegen voorkomen. En dan durf ik niet... Uh, goed de, een beetje die stappen te zetten. En dan denk je, denken mensen vaak van... ja, wat moet die nou? Wat moet die nou? En dan lijkt het net alsof of ik een beetje... Een vreemd, uh, een vreemd mannetje ben. Nou, kan. kan. Het is, uh, dat is... allerminst het uh, geval. Goed, uh, Breaks My Heart. Dus... Uh, daarvoor horen we Wailing Walls. Dat is een beetje, in het verlengde met het verhaal... wat ik een beetje heb verteld... en dan wordt er gewoon een soort uh, spiegel uh, voor je gehouden. Mirror, Mirror on the Wall. Dat uh, zingt Coriander de Raven dan ook. Met het nummer Wailing Walls. En dat is uh, de laatste verschenen single. Staat trouwens niet op het album Authenticity. Dat uh, moet ik er even bij zeggen. Want dat, uh, daar staan uh, heel veel uh, materialen op. Maar niet datgene wat je net hebt uh, kunnen beluisteren. Dus dat uh, sowieso. Uh, nu... Tijd voor de band die morgen ook bij de Rob Akda Award te horen is. Hebben we al een beetje al wat bij ons laten horen. Dat is ook niet onopgemerkt gebleven. Stevig materiaal. De, de twee nummers die je nu hoort, dat is ook echt lekker stevig. Rock and roll forever, zou P.P.V.sje zeggen. Ik denk dat hij dat morgen dus ook wel gaat lopen roepen. Als de mensen naar de eerste voorronde van de Rob Akda Award gaan... dan zullen ze dat ongetwijfeld wel gaan horen... Tenzij P.P. Fischer weer verhinderd is en er een plaatsvervanger is. En dan is het altijd weer net even een streepje minder. Dat moet ik er altijd wel dan weer bij zeggen. Die jongen doet zijn best hoor. Daar, daar niet van. Maar uh, die man, die P.P. Fischer, is zo vergroeid met die uh, met Rob Dat dit uh, zeker wel in zijn straatje past. Keep on running van General Red Beard. Uit hier Leiger, beetje leeuw, beetje tijger en dan krijg je een leiger. Uh, dat uh, komt uit uh, Vlaardingen, Rotterdam. Dat is een beetje de achtergrond van deze band. Gypsy zo hoorde je. En een van de, de bandleden, is, uh, ook de frontvrouw van de band... die heeft uh, ooit nog in een andere band uh, gezeten... dat weer half uit Leiden en uh, Den Haag uh, kwam. Dat was... Comes down. Ik heb het over Chantal Iman die uh, daarin uh, heeft uh, gezeten. Het is uh, de nieuwe band. Waar ze al sinds, uh, nou ja, ik geloof wel begin dit jaar uh, mee bezig is. Er zijn al twee singles vergeten. Line em up. En dit nummer, uh, Gypsy Salzer, daarvoor hadden we General Redbeard. Echt lekkere polderrock uit. Heren, u gewaard morgen te zien en te aanschouwen in. De kleine zaal van uh, de Rob akda woord Tenminste, Patronaad, daar moet ik het zeggen. En het is tijdens de eerste voorronde van het Dat uh, uh, Rob akda woord zo moet ik het zeggen. Voordat ik uh, over mijn eigen woorden struikel. Cell um, en Arasol staat ook weer een beetje centraal. Want dat album dat is vorige week uh, min of meer gepresenteerd in de Echo... bij uh, onze vrienden in Utrecht. Bent komt er ook vandaan. Stillwave is ook hier geweest... En dit is ook een van de tracks die op dat album te vinden is. Hier is Bypass. upon earth civilized man chained to odd monstrous beliefs we have become blind Ik hier ook uh, gaan spelen in, uh, in de uitzending die nog aanstaan is. Dat is op donderdag 21 december. Dan zal ook uh, deze dame uh, te horen zijn met, compleet met de band. Dus uh, in dit geval dan wel een uh, semi-akoestische versie zoals we dat uh, kennen. Uh, dat, dat, dat sowieso. Uh, maar goed, dat is uh, voor dan. Nu uh, even natuurlijk uh, voor, het, uh, voor, de, voor de andere... hebben we natuurlijk uh, nog dit, dit blokje van twee gedaan. Daarvoor bypass uh, van Stillwave, uh, de, de groep uit Utrecht. Terwijl Danella Smith uit Den Haag komt. Dus het is uh, ja, eigenlijk is een beetje dezelfde afstand. Uh, de heren van u, uh, vanuit Utrecht uh, deden er ongeveer iets meer dan een uur over. Maar als je uit Den Haag uh, komt moet je er ongeveer ook wel een uur en uh, iets meer dan een uur over doen. Zeker als je via het provinciale weggetje tussen Reensburg en Aardenhout komt. Dan zeker. Dus het, het is wel een uh, opschietweg, dat, dat, dat dan weer wel. Maar goed, uh, hard rijden, dat is uh, één ding wat dan weer niet kan op die weg. Dus we zullen wel zien en vragen hoe uh, daarna uh, gaat komen met, uh, met haar band. Uh, een andere band die meegedaan heeft aan... De Rob Agda Award. En dat was vorig jaar. En toen kwamen ze als jonge honden uit de Flinties Award naar voren. En toch vind ik het nog steeds een van de betere bands uit de regio. Total seclusion. En dat nummer dat heet Duur Abu. So many questions for you But there's one thing that's haunting my mind It's the fact that you'll never regret All the things that you've caused For imaginary gods and the blood It's all over your hands Your face, your limbs, your eyes They are drowning in pride Cause your faith, your inhumane faith Is proud of all the souls that died Ik dacht, uh, hij gaat uh, door. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Nee, en dat heeft ook uh, te maken... omdat er uh, dus een link is weer naar de Rob Akda Award. Want een van de allereerste keren... dat Marcus en ik uh, de Rob Akda Award gingen volgen... dat was in het jaar 2009-2010. En toen hadden we ook nog een derde presentator... met een hoekstra. Uh, en dat was ook het jaar dat wij... Chef Special hier uh, toen hebben gehad. Tenminste niet hier, maar... Uh, wel in het programma wat we toen nog uit hebben gezonden. Uit de oude studio op het Gasthuisplein. En daar zat ook nog een een of andere band in. Ja, ik blijf daar altijd sentimenten bij houden. En dat is deze band. Daan van Putten zit erin. Zit er Max Westendorp, die was van de week ook weer op televisie bij De Wereld Draait Door. Tegenwoordig meer in de business van het visuele. Daar zit hij meer in. En natuurlijk Frauke van S, want uh, die maakt het ook uh, deel uit. Nou, hoor, luister zelf. No Disguise van Gangster. Get up every morning weer Onder het uh, kopje rock'n'roll forever, dus uh, triangle met uh, stand-up en dat uh, daarvoor natuurlijk. No Disguise van Gangster, eigenlijk ook uh, gewoon uh, echt een uh, goede ouderwetse Harry met gitaren. Dat uh, vinden we altijd uh, leuk om dat ook nog even te draaien. De nieuwe single van Daisy Ducro, die hebben we vorige week uh, eigenlijk min of meer ook uh, al gepresenteerd, maar er komt nog meer aan van uh, Daisy Ducro. Want uh, ze gaat haar album presenteren. En dat uh, gebeurt in Paradiso. En dan zit ik al heel vluchtig uh, te kijken wanneer dat uh, gebeurt. Krijg ik een een of andere flauwe opmerking van een ex. Zie je van medewerker, snap je, je interesse? Nou, dat heeft er weinig mee te maken. Ik zeg uh, bij, het heeft gewoon puur met de muziek uh, te maken. 26 januari, dan zal uh, de albumpresentatie gaan plaatsvinden uh, in... Het mooie paradiso in Amsterdam, daar zal ze dan uh, de boel gaan presenteren. Het uh, nummer, dat heet Too Gold. Ik zou bijna zeggen, uh, nou ja, je krijgt hem te koud dan. Maar dat heeft niks met de waarde te maken, want dat is in goud uit te drukken in deze song. Vandaar ook dat het nummer ook zo heet.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 every morning album wat uh, dan gepresenteerd wordt in Paradiso, dat is uh, een hele leuke... want uh, dat album dat is er dus nog niet helemaal. Uh, dat album heet Go Big or Go Home. Dat is zoiets als uh, hetzelfde wat, uh, wat de, de, de mensen van de Cosmic Carnival ook uh, hebben gedaan. Uh, dat was ook zoiets met, met Go Home. En dan zit ik alweer te zoeken van waar heb ik dat dan ook alweer? Oh, hier heb ik dat staan moet ik niet de verkeerde aanklippen. Dat is Change the World or Go Home. Dat, is ook, dat eindigt van, van jongens, ga maar naar huis. Maar ik kan nu al zeggen ik ga hem ongezien dat album afnemen. Ik weet niet of, of ik zelf naar de albumpresentatie ga. Want ik heb net even een berichtje achtergelaten bij Daisy dat ik dat niet kan beloven. Maar dat album dat gaat, uh, uh, gaat er zeker uh, uh, komen op het plankje. Nou, het, de uitzending ziet erop. Dan zeggen Marcus en ik altijd in, in koor. Tot volgende week. Want uh, Volgende week hebben we hier live muziek. Dat, dat dan weer sowieso. En uh, dat is van Lisa N. Dat uh, zal Marcus uh, niet zo spannend vinden. Want het is alleen maar akoestische gitaar. En meer uh, eigenlijk uh, met, uh, met een beetje zang. En uh, dat was het dan. Uh, maar goed, we hebben er nog eentje die we nog uh, gaan draaien. Deze heren zijn ook ooit geweest hier bij... Alternatieve Vim, en dat was uh, heel erg leuk. Uh, en het draait altijd om dat eeuwige, rottige geld. Nexo Shape, heren uit Hoofddorp. En daar doen we het mee. Straks veel plezier met Benno en Peaceful Radio. En ik zeg inderdaad, we spreken elkaar volgende week weer. I Yeah.